Bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen op Bergrek. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl.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 Goedenavond. Het aantal moorden op vrouwen in ons land is gedaald. Vorig jaar waren het er 37 en daarvoor waren het er 44, meldt Nieuwsuur. Toch zeggen deskundigen dat we niet te vroeg moeten juichen. Er is nog geen bewijs dat het geweld tegen vrouwen ook afneemt. Er moet een minimale afstand komen tussen huizen en geitenhouderijen. Dat wil het huidige kabinet om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen... hebben zo'n 70 meer kans op een longontsteking...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 Sinds eind vorig jaar gaan mensen de straat op omdat het leven in Iran steeds duurder wordt. Er zouden al tientallen mensen zijn gedood. Het regime was eerder mild, zeker toen de Amerikaanse president Trump waarschuwde dat hij hard optreden niet zou pikken. En het stripboek van Superman is verkocht voor een recordbedrag. Het gaat om Action Comics No. 1 uit 1938 en werd toen voor 10 cent verkocht. En nu heeft het bijna 13 miljoen euro opgeleverd. Ja, wie de strip verkocht en gekocht hebben, is niet bekend. Beiden willen anoniem blijven. Dat snap ik. Het weer van Weerplazaat koelt af naar 0 tot min 4 graden. In Friesland, Groningen en de geldt tot morgenochtend code oranje voor sneeuw. En het weekend behoorlijk koud. Overdag vriest het en s'nachts kan het lokaal min 15 worden. Alleen dankjewel. Alsjeblieft. Er zijn net, die mensen van die strip, die willen dus niet in beeld komen eigenlijk. Ja. We hebben onlangs weer de, de postcode en zo gehad met oudjaar. Ja. Stel, ze staan bij jou voor de deur. Ook na miljoenenjacht met dat koffertje. Laat jij ze binnen. Ja, tuurlijk. Ja, ik dus niet, man. Hoezo niet? Ja, ik denk echt, ik krijg het geld toch al. Ik heb gewonnen. En dan sta je dus met je smoel op tv... en dan weet iedereen dat jij in één keer vijf miljoen op je rekening hebt. Oh, zo bedoel je. Ja, want je krijgt het wel, hè. En deze mensen ook. De een heeft natuurlijk 13 miljoen op zijn rekening. De ander heeft een stripboek van 10 cent ter waarde van 13 miljoen. Ik snap dat je niet weet, wil dat mensen weten wie jij bent. Nee, dat is waar inderdaad. Heel veiliger. Ja, heel goed. Ja. ja. Nee, je hebt gelijk. Nou, dit advies was gratis. En het was ook omdat er geen verkeersinformatie is. Want er zijn geen vertragingen en ook geen controles gemeld. Vanaf maandag is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Dan maak jij kans op 500 euro. q Stefan Bouwman. Maar als we dan voor de deur staan met die 500 euro wel open doen... is wel zo gezellig. Zometeen rondé, maar eerst Chris Amsterdam op Q. music q Q-sounds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 Never been better. Echt, hier in de studio werd het ook gevraagd. Hebben jullie die 2016 challenge gezien? Tom van de Weert van Tom en Bram die kwam naar me toe lopen. Die zei, ga jij nog een 2016 post doen? Ik werd getagd in die van Fred van Leer. Ik werd getagd in die van Mattie en Marieke. Wat gebeurt er allemaal? Ja, ook op TikTok zie ik het voorbij komen. En op Instagram, ja, ik was in 2016 uh, 25, 26. Maar als ik dan verder terugkijk, naar toen ik 21 was, was toen nog aan het aanmodderen met studies. Ik heb nooit mijn diploma gehaald. Ik heb overigens wel, als je het leuk vindt om ooit een bijdrage te doen... een enorme studieschuld. Ik ben nog steeds aan het terugbetalen, een het duo uh, Maar ik ging nog volop naar de clubs. Ik organiseerde ook feestjes, links en rechts optredetjes dingetjes. Eén ding had ik in ieder geval niet. En dat is een wereldhit. En dat is nou precies wat Thomas Gray heeft geflikt. Hij is 21 jaar. Afgelopen week had hij de alarmschijf op Q in handen met rumors. Dat is deze. Kan je dat voorstellen? Toen je 21 was... Dat je gewoon de hele wereld over mag reizen, iedereen je van en je een hit op je naam hebt staan. Nou, hij weet hoe het voelt. Je hoort zijn track zometeen op cue. Eerst Little Nas X. Dit is Star Walking.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 so Thomas Gray. Ik weet niet waarom ik dat deed. Rumors, ex-alarm schrijf op Q-Music. Het is ondertussen gezellig in de Q-app. Hey Stefan. Hey Bas. op Q-Music. dankjewel. Groetjes Bas. Ja mensen! We gaan in het weekend in met Stefan! Chrissy, Erika is er ook gezellig bij, samen met Mark. Die hebben net gezellig de Afrika Cup zitten kijken. En zijn aan het luisteren nu naar Q. Dat vind ik heel gezellig. Rick heeft zondag de verjaardag van zijn vrouw. 41 winters jong alweer. Oeh, wat een mooie om te vieren. Daarentegen is Renate nu op een verjaardag. Een 50-jaarsfeestje. Dus even zwaaien naar iedereen daar via de radio. Want ze zegt dat Key Music er gezellig aan staat. Tim is er ook bij, die is hard aan het werk. Kijken of ik hem vanavond nog even te pakken krijg. Leuk, hij is ook Paralympisch atleet. En binnenkort zijn natuurlijk de winterspelen. Daar hoeft hij dus niks te doen. Maar wel zijn blik als sporter leuk om te horen. Fred heeft een gezellig weekend om te vieren. Hij is gewoon lekker vrij, heeft helemaal niks te doen. En Danuska die heeft wel wat te vieren. Want vandaag heeft ze de verjaardag uitgesteld... omdat het zulk slecht weer zou worden. Nou, dat viel eigenlijk wel mee bij haar. Gelukkig komen morgen de vrienden langs op te proosten op weer een jaartje. Nou, alvast hyper de piep, hoera!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 Grand opening, grand closing God damn your manhole Crack the can open again Who you gonna find open in him With no pen Just draw inspiration Who so you gonna see You can't replace him With cheap imitations From these generations Do you want more Cook it raw With the Brooklyn Ball Let's Music. Hallo? Hey, ik zou met Steven van Kje Music. Hé, hey, hallo? Hé? Hey. <laughs> ja, goed, sorry. ik ben heel even in shock. Key ik ben het, maar ik bij die. niet. Waar heb jij gedaan? Eh, uh, ja, nou. <laughs> maar ik leg het heel even uit aan mijn moeder. Ja, dat ja, is de radio allemaal Big Shot voorlezen. Dus ik zit, ja, wij hebben net mee een hele rare film gezien in de bios. Maar jij snapt dat ik nu heel graag wil weten ja, wel. welke film. Ja, wij zijn naar de housemate gegaan. De housemate? Wat is het? het ja, is een film van een thrillerboek. En mijn moeder is heel groot fan van de schrijfster Frida McFadden. Om het een beetje te spoilen. op een gegeven moment moest hij zijn tand eruit trekken. Oeh. Het bloed over zijn witte hemd, zeg maar. En... Ja, waarom doe je dan ook een wit hemd aan als je een tand eruit gaat trekken? Dat is toch helemaal niet handig? Nee, dat moet nee. je ook echt niet doen. Zo dom! Nou, je hebt in ieder geval een gezellige avond met je moeder gehad. Ga je nee. verder nog wat doen dit weekend? Um, ja, morgen heb ik werk. En. Uh... Ja, dat is oh ja, gevaarlijk. het zondagjaardag. Hé, hyper hey, de piepora! Wacht, dan moeten we even zingen voor je zusje. Hoe oud wordt ze? Ze wordt 16. 16, een hele mooie leeftijd. 3, 2, 1, dan gaan we. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. En dan een stuk. In de glorie. Ja, nog één keer. In de glorie. Hier ja. voor de piep! <laughs> Hoeda! Ja, mooi, heel mooi. <laughs> Hoe heet je zusje? Jaline. Shout out Jaline. Zo is maar net hier voor de People Ra. Zometeen op Q. Mm, taught me, taught me, en we gaan knok tegen de klok spelen. Met minimaal 100 euro wil je meespelen? Stuur klok in de Q-app. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Ja, lekker met jou. Met mij helemaal prima. Ik ben mooi. lekker aan het werk. Ja, ik niet meer. Net niet meer. Ik uh, moet nog een half uurtje rijden en dan uh, hebben we het weer opzetten voor vandaag. Dan ben je thuis. Bijna. Ja, wat mooi. Wij gaan zo meteen knokken tegen de klok. Ik ga ook heel toepasselijk Coldplay-kloks nog draaien. Dus het zit helemaal... De, echt, de sterren staan goed voor een mooi bedrag. Als er een mooi bedrag in zit, wat ga je ermee doen? Ja ik, ga, ik, ja, ik heb een buggytje gekocht en die, uh, ja, die zijn we van plan om nog uh, wat te gaan upgraden. Hè? Want uh, ja, dat ding kan altijd beter natuurlijk. Een buggy voor de baby of? Nee, ja buggy uh, met een kenteken. Dus uh, om lekker oh, mee rond te crossen. Oh, zo'n vet ding waar je mee door de duinen kan rachen. Ja, ja, ja. Zo'n ding, ja. Cool, hé. En wat voor upgrades kunnen er allemaal op? Nou, er moeten wat nieuwe veringen in, er moeten nieuwe stoeltjes in. Dus ja, wie weet. Uh, cool. Kunnen we wat leuks halen? Ik hoor dat de klok heel erg vrijgevig moet zijn. Ja, ik was jongens. Ja, <laughs> Eén voordeel heb je: hij begint zo meteen bij 100 euro om de decembermaanden wat te verzachten. Dus die heb je alvast. Helemaal top. Ik spreek je zo, Jok. Komt goed. Ondertussen kreeg ik ook trouwens een appje binnen van Niels. Goedenavond, Stefan Bouwman. Niels. Nou, het is uh, vrijdagavond. We zijn er ja, weer. Gezellig. Gezellig. En uh, ik wil graag uh, de groetjes doen aan allemaal collega's die nou uh, de weg op gaan. Bij deze. Uh, kijk uit. Rij voorzichtig. Ja. En uh, hou hem tussen de witte lijnen. Zeker maar. Glimmerkampen. En uh, Steve, ja. uh, nog even een vraag. Ja. Wat is de nieuwe alarmschijf voor deze week? Nou, groetjes. Leuk dat je het vraagnieuws, die hoor je zo meteen. Bruno Mars, I just might, maar eerst play. Zoals beloofd. Dit is Clocks of Q. I'm so intrigued Veel goed is het zeker. Knok. Knok tegen de klok. De van deze week. Bruno Mars, I just might. Jok, hallo. Goedenavond. Net helemaal niet gezegd, maar wat een leuke naam eigenlijk, Jok. Ja, apart, hè. Lieg je ook veel, of niet? Ja, uh, nee, zullen we dat maar niet doen? Hoor je nooit, hè, die Nee, helaas wel. <laughs> en Jij gaat knokken tegen de klok en je speelt voor centjes voor jouw buggy. En nee, dat is niet eentje waar je een kind in doet, maar met een kenteken waar je op kan scheuren. Yes. Welk bedrag hoop je op? Ja, wat hoop je. Alle beetjes helpen, zeg ik maar. Hè? Zeker waar. Naar de eerste 100 euro die heb je alvast binnen. Omdat de decembermaand wat zwaar is geweest... heeft Joost bedacht in eerste instantie... dat we dus gewoon alvast een klein extraatje geven. Uh, ja, jij moet zo meteen stoproepen. Doe je dat op tijd en wie je in het laatste volledig genoemde bedrag. Maar als je te laat bent, ik je krijg je helemaal niks. Ben je er klaar ja. voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan we het doen in 3, 2, 1. 100 euro. Gratis. 119 euro 130 euro 149 euro 163 euro 170 euro Oh shit, ik ga. Het waren ja. ook wel echt mini-stapjes, hè? Ja, ik, uh, ik, ja. Even, maar ik zat op het randje. Zeg je eerlijk, het was een gierige klok. Ja, een gierige klokje. <laughs> 170 euro had het kunnen zijn. Het is jammer genoeg ja. nul geworden, joh. Helaas. Ja. Nou ja, goed, gelukkig heb je genoeg liefde te geven aan je buggy. Daarom. Ik <laughs> hey, ben wel benieuwd, als je tijd hebt om een foto te sturen... Wel even leuk om te zien dat ding. Ja, zal ik doen. Allright man, rustig aan. Hoi hoi. Hey, fijne avond. Maandag een nieuwe knop tegen de klok. away so i better speak up if i got something to say cause it ain't over until she sings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 Alain, kan jij mijn scherm zien toevallig? Waar ik hier zo met mijn muis aan het bewegen ben? Eh, uh, nee. Oh, wat top. Nou, dit, dit is, dat is eigenlijk mooi. <laughs> want dat ja? betekent dat als jij het goed kan inbeelden... dat iedereen die naar de radio luistert dat ook kan. Ik heb namelijk een filmpje gekregen van Jok... die meespeelde met klok tegen de klok. Ja, ja, ja. ja. Oh, jammer genoeg. Maar hij heeft dus een buggy gekocht. Mm -hmm. En dat ding is echt vet, jongen. En daar staat mij over het, over het uh, ijs aan het scheuren. Nee, moet je horen. Zo, dit klinkt wel serieus. Ja, dat is echt serieus. Met van die, van die zwarte balken helemaal eromheen. En zo, weet je, het lijkt wel een jeep zonder... Uh... Maar dit is best groot, toch? Of niet? Het is best een, een flink, flink groot Het is een flink wagentje, ja, als ik het hoor. Groot wagentje. Groot wagentje. <laughs> ja, echt cool. Nou goed, uh, tot zover, Jok. Uh, zometeen het nieuws met Alen. Ja, ik vertel zo meer over een waarzegger in Thailand. Die heeft namelijk zijn eigen ondergang voorspeld. Oh, <laughs> dat, dat moet je niet doen. Als waar, dat moet je niet doen. kan je voorkomen. Ook zometeen David Guetta, Ciao Q-Music.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 18 plus speelbus. Ja, Echt, Serieus? 7, 7, 7, oh, Wat een geld! 20 dikke me. Ben jij de volgende pascode lotterij winnaar? Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Audido.